Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1: Omroep Max. Nachtzuster Astrid de Jong. 0800 1121. Via dat nummer maken we dit programma. En uh, het is heel eenvoudig: het is een kwestie van vragen en antwoorden. Dus mocht je rondlopen met een vraag, bel naar 0800 1121 en stel hem eventjes op radio 1. En dan is er altijd wel iemand die luistert die daar een beetje of een heleboel verstand van heeft. En ook belt naar 0800 1121. Eventueel kan bellen ook, nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl. En twitteren kan via het nachtzuster. Dan is er ook nog de onvolprezen chat. En daar kun je meepraten tijdens dit programma. Gewoon via het toetsenbord uh, uh, je mening laten horen. En met andere mensen over het programma en de inhoud. En heel andere dingen kletsen. En op de site nachtzuster.net vind je ook alle vragen nog even op een rijtje. Dus denk je van, ik heb overal verstand van, maar waar zal ik eens over bellen? Neem dan daar even een kijkje. En dan vind je onder andere de vraag van Ad, die nu al bijna twee uur open staat, over appelbomen. Hij wil graag weten waarom de verticale takken bladknoppen dragen en de horizontale takken fruitknoppen. Mocht je daar een antwoord op hebben, 0800-1121. Adeel is op zoek naar mensen die wel eens iets gekocht hebben bij Telcel... en wil graag weten hoe dat bevallen is. Erik is op zoek naar de samenstelling van dat groene spul... waar we eind jaren 70 mee speelden, of begin jaren 80. Dat groene slijm dat zo tussen je vingers doorliep en dan in een groen potje zat. Weet iemand waar dat van gemaakt was? 0800-1121. Laat ik niet de vraag van Jan vergeten. Die wil weten wat de oorsprong is van de uitdrukking... dat duurt tot Sint Juttemus... En Rick is met zijn vader en zijn twee broers altijd op dezelfde dag jarig. Dus niet dezelfde datum, maar wel altijd dezelfde dag. Dit jaar een donderdag. Hoe kan dat? 0801121. Mark zocht dus verhalen van uh, mensen die uh, in een huis wonen... in een bocht waar ooit een auto naar binnen is gereden. Nou, daar hoorden we net een prachtig verhaal over van andere Mark. Maar mocht je daar nog een aanvulling op hebben, 0801121. En Doortje wil graag weten hoe de btw nou precies werkt... en wat de meerwaarde daarvan is. 0800-1121, als je nog een toevoeging hebt op het verhaal van Mark van Zojuist. En dan is het 4 over 4. En dat is altijd het moment dat de disco gedraaid wordt op Radio 1... in de Nachtzuster van de Omroep Max. En vandaag is dat chic. En I want your love. How well it fits Baby, can't you see When you look at me I can't kick this feeling When it hits All alone In my bed was dat en 0800-1121 is het telefoonnummer hier van de wachtkamer. René? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ten eerste mijn complimenten uh, hoe je die eerste, een van de eerste bellers uh, antwoord gaf op uh, de vraag over de eindredactie. Jan? Oh, heel professioneel en strak. Ik heb vangenoten. Dankjewel. <laughs> uh, en mijn vraag. Uh, kijk, de, mijn collega's uit Groot Vervoer, dus de vakwagenchauffeurs, ze ja. hebben een uh, hele grote opleiding. Uh, elk jaar moeten ze nog bij scholen ook nog. Um, alleen de, de mensen op de kleine bestelbusjes, ja, ze kunnen gewoon hun rijbewijs halen en uh, erin springen. Ja. En gewoon in en uit uh, slingeren op de snelweg en, en de laadruimte vol gooien en niet vastzitten. En, ja, ze hebben eigenlijk geen flauwe benul. Uh, wat er achterin gebeurt. Ja, precies. En nee, ja. Ik vraag me een beetje af: ja, waarom uh, is er geen, al dan niet uh, in kleine mate, een chauffeursdiploma nodig voor mensen op de bestelbus? Ja, maar Eigenlijk is het geen vraag, eigenlijk is het meer een ergernis, René. Uh, nee, want ik, uh, ik heb ook overal gezocht, uh, ook op de website van RDW, en er staat er nergens over. Ja, ja, ja. Nou, ja dat is wel, uh, het is wel typisch. Want vanaf welke grootte heb je een um, speciaal groot rijbewijs nodig? Uh, ik dacht uh, boven de 3500 kilo of zo, toch? Oké, okay, dan valt toch wel. Uh... Dan kun je nog een heel uh, busje rijden, toch? Nou ja, goed, je moet wel uh, een PE nee, uh, hebben als het boven de 500 kilo is. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Maar goed, een chauffeursdiploma, dat is volgens mij boven 3500. Okay. Maar ja, bij, bij die kleine bestelbussen, ja, er wordt vanuit nog wat eh, achterin gegooid eh, tot meerdere ton. Yeah. En eh, ja, ik vroeg me af, waarom is daar eigenlijk geen eh, chauffeursdiploma voor? Of eh, een of andere extra diploma voor mensen die dat eh, voor hun werk doen. Ja, yeah. dat zou een hoop oplossen volgens mij, als ik jou zo hoor. Nou, ik dacht wel dat het in ieder geval een stuk veiliger zou worden. Want wat doen mensen met een bestelbusje dat vooral onveilig is? Want uh, die realiseren zich dat vaak niet natuurlijk. Nou ja, kijk, uh, ze gooien maar alles achterin. Er wordt niet uh, vaak dan, in ieder geval niet vastgezet, uh, echte uh, pakketjes uh, of kabeltrommels van, uh, van 60 tot 100 kilo gewoon los achterin. Maar gebeuren er dan ook vaak ongelukken met bestelbussen? Want ik hoor wel altijd gekantelde vrachtwagens, maar ik hoor nooit een uh, omgevallen bestelbus. Ja, dat... ja het zijn altijd de vrachtwagenchauffeurs die, uh, die de schuld krijgen natuurlijk. Maar uh, als je kijkt hoe mensen invoegen voor die vrachtwagens, ja, als er 40 ton aankomt, ja, ze hebben dus uh, wat meer meters nodig dan, uh, dan een bestelbus natuurlijk. Ja, nee, dat weet ik. Maar ik hoor nooit, um, de, de A27 is afgesloten omdat er een bestelbusje gekanteld is. Nee, omdat het niet nieuwswaardig is, waarschijnlijk. Oh, oké. Okay. Het is, is natuurlijk veel interessanter als een vakwagen dwars ligt... dat het dat een hele uh, snelwerk af moet ja. sluiten. Nee, maar wat gaat er dan mis met die bestelbusjes? Behalve dan dat ze de dingen achterin gooien die het allemaal niet in... Nou, hè, kijk, al, als zoiets uh, loskomt, uh, dan gaat de uh, rondreizen achterin uh, 65 kilo. Ja, volgens mij, uh, ik meen uh, moet je een factor 4,5... Uh, Berekenen. Dus ja, dan heb ik gauw uh, 200-300 kilo die door je laadruimte vliegt. Dus als er zo'n chauffeursdiploma voor bestelbusjes moet komen... dan is dat voornamelijk, gaat het voornamelijk over de, hoe laat je zo'n busje? Nou ja, goed, in ieder geval de veiligheid uh, en, en hoe je gewoon fatsoenlijk rijdt En uh, niet met een volle bus uh, 150 kilometer over snelweg raced. Dat is uh, ja, eigenlijk onverantwoordelijk. Maar dat, dat zit in principe in je gewone... Um, uh... Rijbewijs dat dat niet mag. Nou, dat weet ik niet. Nee, want dat, dat, dat is niet gericht op busjes. Ja, precies. Maar busjes moeten nog iets voorzichtiger rijden dan een gewone. Uh, nou ja, kijk, uh, vergelijk met een personenwagen. Die bestelbussen zijn vaak uh, gewoon veel zwaardig uh, beladen. Oké, okay. nou ik, uh, ik zal je vraag even doorgeven. Misschien belt er nog iemand over. Er zijn een hoop mensen in busjes op de weg op dit moment. Dus dat uh, ja, zou maar kunnen. Het, uh, <laughs> Dankjewel René voor je vraag. Is goed. Fijne avond nog. Hoi. Jan. Ja, goedemorgen met Jan Willem. Jan Willem, wat heb je gekocht? <laughs> ja, wat hebben we gekocht? Ja, best heel veel. Oh? Ja, ja vertel zelf. Ik, er zit ook wel even een, een klein droefkantje aan het geheel. En inmiddels overleden vriend, die uh, heeft in de laatste jaren van zijn leven. Uh, ja, was hij veel aan huis, uh, huisgebonden. Hij veel televisie. Ja. Daardoor waren er dan ook vaak... Uh, ja, dit soort, soms ook misleidende tranen van Telcel. En soms ook, uh, ook juist niet. Want uh, dit was zijn manier om de buitenwereld een beetje nog te bereiken. En dat deed hij dan via dit medium. En, uh, hij heeft wel eens uh, een, een messenblok uh, gekocht. Ja. Uh, ja, en dat, uh, dat, dat gebruik ik nog steeds. zeg maar. Okay. Uh, een messenblok die, uh, ja, die best wel heel goed was. En er ook heel solide uitzag ziet. Mm. Uh, en dat dat ook, ook nog zelfs voor zijn ouders heeft gekocht. Dus dat, dat, dat waren weer hele goede dingen. Maar ik gaf ook aan dat eens een strijkbout. Ik weet niet of, of, of jij dat nog kent, maar toen was er ook in de reclame een strijkboot die niet alleen horizontaal, maar ook verticaal kon stomen. Dan hoefde je alleen maar een overhemdje aan een knaapje te hangen en dan je hield je de stoomstrijkijzer ervoor en uh, nou... De kreukels die vlogen er vanzelf uit bij uh, wij van spreken. Maar die mensen die zitten bij elkaar in een vergadering en die zeggen tegen elkaar: Wat zou nou handig zijn? En dan laten ja. ze het gewoon in, uh, in China in elkaar zetten, volgens mij. Ja, want het is toch hartstikke handig. Dan kun je de gordijnen kun je strijken terwijl ze hangen. Ja, ja, ja. Als het zo werkt, als het zo werkt. Ja. Nou, wij waren uh, uh, blijkbaar zo naïef om dan wel zo'n ding aan te schaffen. En uh, ja, ik kijk er ook nog wel naar uit. Ik denk, nou dat is lekker makkelijk. Dan hoef je dat er op een gestrijd te worden. Dat is een stuk makkelijker allemaal. Ja. Ja. Maar uh, ja, niets is minder waar. Want uh, toen het apparaatje kwam, nou, viel het in, in groot al heel erg tegen. Ja. Want het TV lijkt een enorm ja. apparaat te zijn. Uh, we moesten een beetje zout toevoegen in het water. Uh, nou, misschien ook voor het ontharden. Dat weet ik niet helemaal. Maar dat, was ook een, dat gaf ook het stoomeffect. Uh, we vergroten dat. Uh -huh. Nou, alles wat eruit kwam. Uh, als we horizontaal dat ding gebruikt, er kwam er geen stoom uit. En ja, dan was er wel zo'n klantenservice. Yeah. En die gaven ook duidelijk toe dat het apparaat uh, niet tot uh, afgaf wat, uh, wat ze aanvankelijk uh, voor ogen hadden. En uh, ja, we konden het apparaat dan ook weer terugsturen. Ja, zie je, ja. ja. Ik, ik, maar dat, dat gaf de vorige beller eigenlijk ook wel al aan. En als er iets niet goed was, had het wel een goede klantenservice achter. Maar wat, wat, wat hij niet heeft gezegd is dat je moet wel ...de verzendkosten betalen. En voor die apparaten, ja, dat betaalde je toen eigenlijk al... ...dat was voor 2000... Uh, dat, je, ...dat je daar ook nog wel... Uh, ja, uh, ...6, 7, 8 euro uh, of, of gulden soms voor moest betalen. Ja. En dan had je wel verzendkosten... Maar geen apparaten. Nee. Daardoor is het best allemaal wel een beetje... Het, het wat mooier gemaakt, hè? Ja, en ze gaan er natuurlijk vanuit dat de helft van de mensen het vergeten. Die zet het ergens in een kast of... Uh, ja. en die denkt van, oh, nou, het werkt nu even niet. Dan moet ik eens een keer naar kijken. Of uh, misschien kan ik het weggeven of iemand blij mee maken. Ja. En dan, uh, ja, dan, uh, dan kom je er nooit meer aan toe om het terug te sturen. Daar rekenen ze natuurlijk ook een beetje op. Ja, dat is ook zeker zo. Nou, en met die kwasten, dat heb ik precies hetzelfde ervaring. <laughs> Verschrikkelijk. Maar dat ligt heel erg aan wat voor ondergrond of ze dan... Uh... Uh, gebruiken. Hun maken daar een mooi glad grondje yeah. met een mooi makkelijk uh, verfje. Maar als jij iets wilt uh, nou doen in, in jouw kamer nou of, of, of wat er nog is, nou dan werkt het echt niet, inderdaad niet. Dan krijg je alleen maar vlekken en geen mooi glad geheel. Dus uh, die band heb ik ook ooit eens wel gehad, maar die heb ik ooit weer teruggestuurd. Ook uh, weer teruggestuurd. Je doet ja, het wel keurig ja, allemaal. Ja, ja. Ja. En, en, en we hebben ooit eens een keer, uh, dat, dat is nog wel mooi, uh, handdoeken besteld die ze dan ook toonde, maar die, nou, die absorberen goed. en nou, Het zag er allemaal hartstikke goed uit, maar we kregen we en toen bleek het wel hele mooie witte te zijn. Uh, van, uh, zoals ze dat noemden, van hotel... Uh, Kwaliteit, luxe, ja. hotelformaat ook zelfs. Mm. En, uh, toen zaten er allemaal van die kantjes aan, allemaal van die... Van die ja, een beetje van die tierenlantijntjes eraan. Nou ja, dat, dat, dat was iets afschuwelijks, want dat zag je op de televisie absoluut niet gezien. Dus het, de handdoeken op zichzelf, hartstikke goed spul Maar er zat er weer iets aan, dat bungelde er dan onderaan. Dat was een soort afwerking. Nou, het zag er gewoon niet uit. Het zag er echt niet uit. Nou ja, dan ben je ook wel weer in staat om het weer terug te sturen, maar... Nou, toen zeggen je er nog van, uh, nou, dan knip ik het er wel af. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja dat, dat ga je ook dan gedaan? toch weer, ja. Dat heb je ook gedaan, maar... Eigenlijk, ja, ik zeg, joh, dat moet je gewoon niet meer doen, want het is zo gigantisch duur. En uh, ja, maar het is toch goed spul? Nou ja, ja. soms goed en soms absoluut niet goed. Ja. Daar wou ik er eigenlijk een beetje mee aangeven. Het is, het is inderdaad erg misleidend. Nou, je ja, maar... moet, ik vind wel, je moet altijd met een kritische blik kijken. Ja. Je moet zelf echt ook even denken van, denk van nou, hoezo? het is net als... Uh... Um, uh, mijn vriend maakt zich altijd verschrikkelijk druk over... De, die zie je nu ook weer in al die bladen... die ja. foto's van die zwembadjes die je in de tuin kunt zetten. Ja. Daar moet je voor ja. de grappen grap echt heel goed op letten. Die mensen die daarin zitten... die zijn altijd kleiner gefotoshopt. Ja. Die zitten nooit echt in dat badje... Nee, nee, nee. Je kunt zien dat ze erin geplakt zijn. En die zijn dan ah. altijd iets verkleind, waardoor dat badje groter lijkt. Juist, precies. En ja, dat, ja. kijk, dat soort kleine, slimme dingetjes, dat doen ze, dat doen ze vooral inderdaad, in die telcelreclames. Plus dat ze mensen die, die bijvoorbeeld zo'n hakmachine bedienen. Yeah. Die hebben niet voor het eerst van hun leven die hakmachine in hun handen. Die gaan nee, er, volgens mij niet. krijgen ze hem zes weken mee naar huis om er ah. 7800 worteltjes mee te hakken. Ja. Zodat het er heel soepel en handig uitziet. Zeker weten, zeker weten. Maar zo gaat, zo gaat het dan ook uh, inderdaad. trend zijn de, zijn de profs onder, onder de... Onder het kunnen doen van. En en, en dan staan wij als amateurs er tegenover. Nou, dan, dan kunnen we er niet meer uit de voeten. En dan nee. ja, worden dat ding inderdaad in de kast gemieterd. Of uh, ja, je probeert het toch maar weer terug te geven. Of terug te sturen. Met de nodige kosten. En dat, dat heeft mij dat wel een beetje toe aangehekeld. Ja. Het is ja. niet altijd altijd slecht spul, dus dat niet. Maar of het altijd nuttig en bruikbaar is, nou dat ik me wel eens af. En dat ja. moet je. Uh, Goed van tevoren realiseren. Ja, goed. Ja, ja en van die, inderdaad wat jij net zegt, van die impulsen inkopen. Dat je... In ja. Amerika gebeurt er toch heel veel dat mensen porseleinen poppen kopen of zo. Ja, ja Dat ze ja, zitten te ja, kijken ja. en denken, oh, een porseleinen... Nee, nou, dat je echt dus allemaal dingen koopt waar je echt van tevoren eigenlijk van zou kunnen zeggen. Nou, dat ga ik echt helemaal niet blijven worden. als het uiteindelijk nee, best... nee, Dan ben ik alweer nee. vergeten dat ik het besteld heb. Maar wat gek, is dat we dat toch blijkbaar op een of andere manier wel doen. En dat is toch best wel uh, want, want ja, daar is wel markt voor. Ja. Ik kan me trouwens ook herinneren dat uh, Telcel een tijdje uit de lucht is geweest. Ja, daar staat mij ook iets voorbij. Omdat het uh, toen te sterk misleidend was. Uh, uh, er is in ieder geval heel veel gedoe over geweest. Ja. Ja. En nu zie ik het weer terugkomen. Dat, dat, dat vind ik ook wel weer heel bijzonder. Uh. Ja. Ja. Maar goed. En, en uh, over, over dat snotterige gedoetje wat ja, je dan had, ja. um, is dat niet Silly Poetie? Ja, dat, dat... dat kreeg ik via de mail ook net door van Ellie. Silly Poetie. Silly ja. Poetie was een, een, een ja, ik noem het een soort hompje klei, uh, wat je, wat je uh, kon maken, wat je wel kon stuiteren, het kon plakken, het kon zelfs um, uh, kopiëren. Als je, als je iets met letters, dan kon je het zo op, op een schriftje oh, op een ja. plaatje, kon je het zo, zo, zo, zo afgeven. Dat was Silly Putty, maar... Ja. Nee, dat is het ik, ook niet. Nee, dat had ik niet. Nee, nee, dat nee ik maar het, nee. Dat, daar gaat ook, gaan ook belletjes van rinkelen, inderdaad, ah. dat ik daarmee gespeeld heb. Nee, maar dat, dat slijm, dat, als je dat in je hand hield, dan liep het echt ja. zo tussen je vingers door. En Silly Putty, ja. dat was meer inderdaad een bolletje klei. Ja. Waar je dan... Uh, en daar heb je inderdaad nu heel veel versies van. Ja. ja maar dat ja, slijm, dat heb ik nooit meer, uh, nee. Ik meer gezien. Nee. Ik dacht het ook wel, ja, ja. Ik zat er een beetje mee. Maar ik denk, ja, nou, ja. ik ga het in ieder geval maar even meegeven. Van, ja, precies. En die dat weet ik, maar dat kan ik me nog heel goed herinneren. Wat een ja, rotzuiver verzinnen we toch om het op de markt te brengen, allemaal, hè? Ja, ja, ja. ja. Nou, nou, wel een leuke vraag om zo s'nachts. Om weer eens over na te denken, ja. Ja, dat is ook het beste moment om over dit soort dingen na te denken, volgens mij. Ja, Overdacht dat kun je het beste s'nachts doen, ja. Dat moet je niet yeah. doen als je. Ondertussen je belastingformulieren moeten afleveren bij de... Nee, nee, niet, nee niet op nee, dat soort nee, nee. momenten. Nee, nee. Goed. Dit was een mooie terugreis vanuit Arnhem naar Zwolle toe. dus het, uh, ik heb me daar, uh, Goed ik heb vermaakt. vermaakt. Jazeker. Nou, zeker. bedankt dat je even belde. Ik ga de vraag van Adil nu wegstrepen, want ik heb nog zoveel ja, vragen openstaan. Zo is het. Die uh, heeft zijn antwoord wel binnen als die nog luistert. <laughs> die is wel tevreden zo. Zeg bedankt Mooi. hè. Ja, oké. Okay. Tot ziens. Dag. Dag. Dag. Dag. 0800 1121. Um, mevrouw Goedhart. Ja, goedavond, Pastor. Hallo. Uh, ik heb het licht aan liggen denken over die verjaardag van die vader en de drie zoons. Ja. ja. Nou, vader is in waren jarig. Dus in februari krijgen ze extra dag. Ja. Ja. En die zonen lopen nog wel gelijk. Ja. ja. Nou, dan klopt het toch. Vader is dan voor de jarig en de zonen na. Ja, maar dan het jaar daarna zijn ze allemaal weer op dezelfde dagjarig. Nou, dat begrijp ik niet, want de zou vader zou dan een dag overslaan. Ja, dat is toch raar? Ja, maar hebben ze wel de goede dag in Ja, hoofd. Ja, dat ze, dat ze al jaren gewoon op verschillende dagen jarig zijn, maar één keer nou, op donderdag nee, met z'n die zonen kunnen gelijk lopen. Ja. ja maar vader niet. Ja, vader... Nee, dat is ook raar. Maar het is wel zo. Mm -hmm. Nou, dan, dan zit ik ook niet helemaal goed. Maar ik dacht dat ik heel een te goede. Nou, we, we kunnen het natuurlijk gewoon. Want ik, zit, ik moet heel eerlijk zeggen: ik zit hele kalenders te, uit te schrijven hier nu. Ja? Want je kunt, waarschijnlijk gaat iemand zeggen, ja, duh, het is toch zo, het is altijd op dezelfde dag, weet je, dat het heel logisch is, maar ik vind het helemaal niet logisch. Nee, het is ook niet logisch, daarvoor dacht ik ook, vaders in januari jaar en je krijgt daarna pas die dag van die schrikkeljaar. Nou, dus ik kan dat jaar nog, op, op de dag wat jaar, jaar moet zijn. Ik kan het heel zo... Ga nu ga ik naar 2013. In mijn, gewoon in mijn agenda, op mijn telefoontje. Maar vader zou het andere jaar zou die ook een dag later moeten zijn. Ja, nou, dat denk ik dus ook. Maar we gaan het nu checken. 31 januari is dit jaar een donderdag. Of is uh, in 2013 een donderdag. Ja. Goed. 7 maart... Uh, maart. 7 maart is inderdaad ook een donderdag. Ja. Dan is Pieter jarig, dat is de grote broer. Dan is grote broer Andries op 31 oktober. Oh, wacht even. Doe ik eerst april? 25 april is Rick zelfjaar. 25 april is een donderdag, inderdaad. Wat? Wie zit er nou tussendoor te fluisteren? Niemand. Oké. Okay. Uh, oktober, dan is grote broer Andries jarig. 31 oktober is inderdaad ook een donderdag. Ja. Dan gaan we naar 2014. Ja. Oh, oh. Verkeerde knopje. Nee, dit jaar. 2012, dus een schrikkeljaar. Ja, precies. Dus, maar daar ga ik zo naar terug. Ik ga nu eerst 2014 kijken. Dan is 31 januari een vrijdag. Dan is. Um... Uh, uh, 7 maart ook een vrijdag. Mm. Dan is 31. Of dan is 25 april ook een vrijdag. Nou, kunnen we wel gevoeglijk vanuit gaan dat het weer allemaal klopt. Ja. Kijk ik even bij mijn eigen verjaardag. Ik ben op, in december jarig. Dus ik ben... Uh, 1 december ben ik jarig, dus dat is op een maandag. Mm. Ga ik terug naar 2013 duurt even, want dat moet ik per maand ja, doen. Ga ja, dan gaan we terug. Ik ben terug aan mijn strijd. Konden we maar terug, hè? Ja. 1 december 2013, dan is het een zondag. Ja, maar dit is dus eigenlijk helemaal niet relevant, natuurlijk. Moet ik ja, of het... het ook checken. Even. Ja, maar of het, of het met hetzelfde verandert. Ja. Nou, Wilde ik eigenlijk checken. Ja, nee dus. Want kijk, 1 december is een zondag. Ja. En wat zei ik nou net dat het was? Een... Uh, niet onthouden, vrijdag, hè? Ik ook niet. Vrijdag, daar ja, maakt het niet uit. Nee, want die, hun verjaardagen verspringen allemaal één dag. Mm. Oh ja, ik ook. Ja, wij ook. op een maandag. Ja, ja. dus als alle, dagen, al, ja, als alle dagen altijd één dag verspringen. en je bent allemaal op dezelfde dag jarig. dan is dat toch gewoon ieder jaar zo. Alleen dan na een schrikkeljaar is dat raar, alleen met een schrikkeljaar omdat vader al in januari jarig is. Ja, is het dus, raar. En die jongens zijn na januari jarig. Dus daar komt extra dag. Dus ik moet terug. Dus die slaan een dag over in het cirkeljaar. Ja. Dus dat is de enige goede verklaring die ik... Uh, dus we gaan bedenken. nu kijken of het voor 2011 ook klopt, deze hele toestand. Nou, wat je beter kan kijken, of het voor, voor 2013 klopt. Nee, maar dat hebben we net gedaan. 2013 is allemaal op het donderdagjarig. Vader ook? Ja. Ook, oké. Okay. Dus nu kijken we 2011 of ze ook allemaal op. Dus wie zit er toch bij u een beetje doorheen te brommen? Een uh, wasmachine. Nee, ik hoor iemand af en toe even. Oh, nee, dat is hij te zit moeilijk. Hoefte, mijn zoon. Oh, je zoon? Ja, hij zit te hoesten. Oké. Goed, dan gaan we naar. Oh ja. Oh, ja. <laughs> Demonstratief groes nu. 31 oktober, dan is Andries jarig. 31 oktober 2011 was hij jarig op een maandag. Um, dan ga ik terug naar april. Dat is de verjaardag van Rick zelf. 25 april een maandag. Dan gaan we door naar 7 maart. Broer Pieter. Een maandag. Nou, dan komt hij. Dus spannend. Papa, 31 januari. Een maandag. Ja, en dat begrijp ik dan ook weer niet hoor. Want dan heb ik heel de tijd voor niks leren piekeren. Want het zou het enige dat ze me kunnen verschillen, is uh, in hetzelfde schrikkeljaar. Dat vader op, de, op een. Een normale is dan één dag maar... en de zonen allemaal een dag overslaan. Ja. Want dan komt die schrikkeldag erbij. Ja, dat is toch raar? Even denken. Ik denk dat ze allemaal... Nee, ik denk ze allemaal daarna dan weer in, op 1 januari... allemaal weer synchroon lopen. Dat klopt. Want dat <laughs> jaar wat weer begint... heb je geen schrikkeldag. Nee. Dus dan zijn ze allemaal weer op dezelfde dag jarig. Alleen die één dag die erbij komt in februari... Die uh, slaan de zoon een dag over. Ja. En daarna begint die 1 januari en die heeft geen schrikkeldag. Dus dan zijn ze al. vader begint het jaar. Ja, dus, dus vader is eerste maand jarig. Dus die blijft groep dezelfde datum de jarig worden. Alleen de zonen slaan een dag over. Ja. ja. En dan dus, het nieuwe jaar, dan ga je weer terug. Dan lopen ze weer synchroon. Want dan is die schrikkeldag weg. Ja, ik blijf het toch raar vinden. Ik zou, nee. ik zou in principe zeggen. dan zouden ze het jaar daarna. ook op verschillende dagen jarig moeten zijn. Nee, ja, dat dacht ik even ook. Maar, maar het nu, verspringt weer terug. Maar nu je het helemaal ziet na te rekenen. het jaar begint in januari. en dan is vaders eerstejarig. Ja. En dan is de rest ook alweer op dezelfde datum jarig. Ja, dus ja, het ja het dat is natuurlijk ja, eigenlijk heel logisch dus dat is want nou ging ik zelf ook twijfelen maar het klopt wel ja het klopt wel dan ja. ga ik nou naar buiten ga je naar buiten ja ga ik naar buiten want anders als het dan niet klopt, als het niet klopt als het niet klopt ga je in de regen staan ja dan ga ik naar buiten. nee maar, maar het, klopt, het klopt ik heb ik net nou. het net allemaal bekeken en het is gewoon niet anders en, maar het klopt wel nou ja ja het klopt helemaal vader nou dan begint het niet weer maar omdat die januarijarig is, is hij er op een andere dag jarig. Want hun krijgen de schrikkeldag ertussen. Hun. En beginnen ze opnieuw met het nieuwe jaar, het is die schrikkeldag weg. Dus ze zijn allemaal weer synchroon. Nou ja, dan. Um... Vader is één keer die vier jaar is die één dag uh, ja. anders jarig. Nou, dan zou ik het extra vieren als ik. Uh ze met bellen kom ik ook. <laughs> dus, ik vind het een goed idee mevrouw Goethart. Ik zou ja. vast uh, die data even noteren als ik u was. Dat zou ik doen ja. Want dan is het taart. Maar het klopt wel. Ja, ja. dank u wel ja. voor het bellen. Oké. Okay. Dag. Daag. 0800 1121 Tristan. Hi. Hi. Dag, Hoe is het voor mij? Ik ben de DJ. weet je dat nog? <laughs> Oh, nou, meestal weet ik het nog, maar de naam Tristan en de combinatie met DJ zou ik toch nog moeten weten. Ja, die nooit uh, zijn bonnen betaalt. Oh of, of, ja. Uh, Parkeergeld uh, parkeer ja. betaald. Ja, dat uh, oh. inderdaad een beetje problemen heeft gegeven, hè, Tristan. Nee. Ik zat... Nee, nog niet. Oh, ja, nog vijf. Ik heb uh, in vier maanden nu uh, twee bonnetjes gehad. Dus het is allemaal prima. Hé, uh. hey, moet je luisteren. Ja. Ik zat uh, vanmidd of, vanmiddag in de auto en ik dacht ik moet vanavond werken. En toen zag ik iets en toen dacht ik ga ik vanavond aan je vragen. Dus bij ja. deze he, ga ik dat doen. Ja. Ik weet dat er veel vrachtwagenchauffeurs luisteren naar dit leuke programma. Ja. En um, het, mijn vraag gaat over het volgende. Je hebt van die trucks met, met zo'n oplegger erachter, weet je wel. En dan heb je zo'n uh, zo zo uh, zo truck, zeg maar, wat die oplegger trekt. Ja. Die hebben vaak aan één aan kant drie wielen en aan de andere kant drie wielen. Oh. Nou, dat, ja, één voor en dan twee achter, waar die oplegger op leunt, zeg maar. <hij <hij ik weet het Ik weet nu al wat je gaat vragen. Ja, als je die op... nee, ik denk, als je die oplegger eraf had, hoe blijft dan het voorste ding... Rijden, nee, nee, hoor, nee dat, dat, ik, vragen, dat is wel een goede vraag. Ja, ja nou, die kan je zelf eens vragen. Ja. Maar mijn vraag is als volgt: Je hebt dan die, dus die drie wielen, en laten we even één zijkant één opnemen, zeg maar. Ja. Je hebt die drie wielen en dan heb je één voorste en twee achter. Waarom zijn die voorste twee, zeg maar, ja. dus die voorste en die eerste van die twee achterste, ja. Met, uh, waarom staan, staan de wielen daar naar buiten gebold, zeg maar? En die laatste altijd naar binnen. Huh? Ja. Daar vertel ik je eens even wat, hè? De wielen naar buiten gebold? Ja, je hebt, van die, je hebt, je hebt wielen, weet je wel. De, ik, de, de, weet, de ja, ik weet van. wat wielen zijn, Tristan. Ja, ja maar ik, ik probeer het ik je uit te leggen. Ik heb ze niet uitleggen. uitgevonden, maar ik weet wat het zijn. Ja. <laughs> Had je het maar uitgevonden, had je nu heel ja. rijk geweest. Nou, dat weet maar... ik niet of de uitvinder van de wiel daar zo rijk van geworden is. Maar ja, ja. Nee, oké, okay. maar je hebt het dat Maar oké, okay. je hebt die velg en die ja. velgen zijn, zitten bij vrachtwagens altijd naar buiten gepolt. Oh, de maar. wieldoppen. Nee, ja, het zijn geen wieldoppen, het zijn De velgen. wielvelgen, de velgen. De velgen. de velgen, de velgen, de voorste twee zitten naar buiten en de achterste vier de achterste zitten naar, zit naar buiten. Die, zit altijd, die is altijd hol, zeg maar. Daar kan je met je hand zeg maar, in. En die, die voorste twee, daar kan je niet met je hand in. Nou, nou, is dat gek of niet? Nou, dat is raar, zeg. En dan moet je maar eens opletten: het is bij elke vrachtwagen zo. <laughs> <laughs> is een stomme vraag, maar dat is wel grappig. Nee, het is geen stomme vraag. Alleen weet je wel hoe je voor mensen nu het uh, kijken verpest? Of eigenlijk ver. ver... Verleukt? Ja opleukt. Opleukt? Ja, want nou Hoe gaat kan ik ontdekken aan een vrachtwagen? Nee, maar dat is toch zo? Is toch grappig? Ja, dat is ook zo. Nou ja, en ik snap dus... Ik, ik, ik, ik snap dus niet en ik begrijp ook niet waarom... Want ik ben echt niet gek, weet je wel. Maar ik denk van, waarom is het nou? Het zal wel iets met gewicht te maken hebben of zoiets. Of stabiliteit of zoiets. Maar weet je, in die richting zal het wel gaan, het antwoord. Maar ik ga het ook niet langer maken dan het nee. nodig is. Maar... Dat is dus mijn vraag. Maar iemand zou toch esthetisch moeten zeggen van... joh, maak het allemaal hetzelfde. En de sterkste ja, dat versie. Zou ik dus doen. Dat zou ik dus doen. Maar goed, dat, dat kan waarschijnlijk niet. Want anders zit het niet omgedraaid. Maar anders is dat laatste wiel niet omgedraaid. Of omgedraaid. In ieder geval hol. Nog heel even voor mij, Tristan. Ik weet dat het soms wat vermoeiend is. Maar de voorste twee zijn dus bol en zonder gat erin. En de achterste vier zitten gat in en zitten naar binnen toe. Uh, uh, ja, als je van één zijkant bekijkt, zeg maar, dan heb je de drie wielen. Eentje, die, die, één wiel zit vooraan ja. van die oplegger. En dan heb je dat, dat ding waar die oplegger op, op rust. Zeg maar. ja. En daar aan de achterkant daar zitten twee wielen. Zeg maar, hè, van, van één zijkant bekeken. Dus, en die, de, de, het eerste wiel van de voorkant afgezien en het tweede wiel, ja. die, die hebben hun vellig gebold naar buiten toe. Ja. En de laatste wiel. Ja. Dus van die twee, zeg maar, achterheen. Wie heeft hem naar binnen toe? Ik zeg oh, bon, 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Tristan. In effect. Oké. Okay, uh, nou, tot de volgende keer. Ja, tot dan, hè. We spreken, hè. Nou. Oké. Okay. 0800-1121. In de ene hand de knuppel... In de andere hand het stuur. Aan zijn lippen hangt een sjekkie. Sigaretten zijn te duur. Op het dashboard een kan koffie. Ja, die ligt er al van thuis. De Op zijn kaart vindt hij zijn route. En die blinkt hem ver van huis. De nacht nachtrijder raast langs de wegen.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 Af en toe een makker tegen, dan knipperen ze lichten als een groet en hij gaat door. De nachtrijder raast langs de wegen, de andere mensen liggen op één oor. Er komt die af en toe een makker tegen. Dan knipperen ze lichten als een groet en hij gaat door. Rijders van Henk Wijgaard 0800-1121. Als je weet hoe het zit met de velgen van vrachtwagens... maar ook als je weet waarom er geen chauffeursdiploma of rijbewijs nodig is voor uh, bestelbusjes... Doortje wil heel graag meer weten over de btw, waartoe het dient... en hoe het dan precies werkt. En die maalt en maalt maar in haar hoofd. We hebben een beetje uitleg al gekregen van Mark. Maar mocht je nog iets toe kunnen voegen, 0800-1121. Jan wil weten wat sint Juttemus nou eigenlijk betekent... waar het vandaan komt. Erik is uh, op zoek naar dat slijm waar we mee speelden begin jaren tachtig. Dat groene spul, slijmerig spul. En uh, ja, hij wil dus graag weten waar het van gemaakt is... Uh, Ad en de appelbomen. Nog steeds niemand over gebeld. Waarom de verticale takken bladknoppen dragen en de horizontale takken fruitknoppen? 0800 1121. Willem. Ja, hier met Willem. Hallo Willem. Hallo. Ik wou uh, ingaan op die uh, vraag van de, die vrachtauto's uh, die binnenrijden. Ja. In de huis. Ja. Nou, ik heb uh, drie jaar in een club gewerkt. Oh. Op de A16. En dan als je dan naar Breda moest. dan moest je van de weg af en dan moest je. op, op het eind van de weg stond eigenlijk de, de club. De, het huis. En. daar waren. ik heb drie, drie jaar gewerkt. Ik heb vier keer meegemaakt drie keer een vrachtwagen en één keer een, een gewone wagen. Ja. Bij de eerste keer, ja, er waren al een paar keer, voordat ik werkte, was het ook al een paar keer in gebeurd. Er stond er heel erg onbekend aan. Want er was ook een heel groot wegrestaurant daarnaast. En dan ja. gingen de chauffeurs ze af en dan gingen ze eten en zo. En, nou, de eerste keer, ik, ik was ook best wel vaak intern, want ja, ik, ik was portier daar en ja, dan drink je toch wat en zo en dan bleef je daar slapen. Oh? Ja, tuurlijk, ik had daar niet in meteen, als je gedronken heb, nog naar huis rijden. Nee, maar je drinkt toch ook niet tijdens het werken? Ja, maar er gebeurt gewoon pilsjes. En de pilsjes. Wat zeg je? Ja. Wat zeg je? Pilsjes, zeg ik. Nee, nee, maar als je al twee, drie op hebt, dan is het al te veel. Ja. Nou, de eerste keer eh, lag ik op bed. En, eh, nou, het leek net alsof er een trein binnenkwam. Dus ik lag eh, naast een meisje en ik trok haar gelijk mee en hup. En ja, in een gevaarlijke hoeken het wel. Ja. Nou, die vrachtwagen stond gewoon binnen, met de neus. Ja. Toen die uh, eigenaar, en dat was er straks ook wel verteld, had die, uh, van die grote betonblokken, vinden we yeah. hier. Nou, toen kwam er zo'n uh, soort uh, landrover, ja, yeah. achtig model zo, ja, yeah. een grote auto. Nou, die werd gewoon gelanceerd. Die vloog ook uh, bij ons uh, binnen, ja. Yeah. Toen heeft die eigenaar een hele constructie bedacht met de aannemer. En uh, ijzeren palen weggezet gezet. En aan het dak verbonden en zo. Nou, toen kwam, die, uh, kwam weer een vrachtwagen. <lacht> die maakte weer de bocht ruim. En toen vloog heel het dak eraf. Ja. Of een stuk van het dak eraf. Nou, dat was de derde keer... Nou, en de vierde keer was ik vol met de vrachtwagen die. Uh... Ja, iets te rond de bocht, of iets te kort de bocht nam voor je. En de vraag van Mark is nou eigenlijk. Hoe, hoe voelden jullie daaronder? Want voel je dan constant onfeil? Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Het lijkt wel in één keer. En dan op een gegeven moment zijn we ook verhuisd. Ik denk, ik wil hier wel. En dus zijn we naar de andere kant op de kamer geslapen. Uh, <laughs> uh, maar die eigenaar... die maakt uh, daar... Die, die maakt daar een spelletje van. Want dan kwam het hem iedere keer wel goed uit... met de verzekering en zo. Ja. Yeah. Dus ja, daar is je ook een keer op gepakt. Oh. Dat hij... Uh, uh, yeah. Maar dat werkt niet meer. Hoor, want, maar... Uh, ja, daar kwam het er maar niet goed uit en zo met de berekeningen. En uh, ja, de politie doet een hele onderzoek en zo, hè. Maar ja, ik ben er, als ik er nu over praat, uh, ze, ze zit nog een beetje te bibberen, hè? Ja, precies. Nou, dat is precies wat, wat Mark uh, zegt. Die, blijf, die zegt, waarom blijf je dan in dat huis? Maar die eigenaar die dacht van, nou, dan kan ik het iedere keer weer leuk opbouwen van het verzekeringsgeld. Ja, er is wel even een keer voor, voor aangehouden, ja. Ja, nou, apart. En we uh, ja, waren op een gegeven moment uh, naar de andere kant van het huisje gaan slapen. Ja, ik vond het wel prettig, want ja, twee bed, en, en we hadden twee persoons bed, en we waren met drie, dus wie mocht er nou naar nou, nou, zwemmen? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nou, bedankt, Ja, maar niks van seks of zo, gewoon, het waren ziet je te werk en zo, maar gewoon de. de ja, dat je naast elkaar ligt en zo, is toch wel, eh, ook iets teams hè hoeft niet per se altijd seks te zijn, hè? Nee, Willem. Ja, Wim, Willem. Wim. Ja, dat is ook goed. Goed. hey bedankt voor je verhaal. Ja, ja, nou, ik moest eventjes, want ik hoorde het allemaal en ik dacht... Jij denkt, dat ik? ben ik, ja. Oké, okay. ik zit gewoon te trillen met de oren en de naam. Ja? ja, niet te veel meer aan denken, je zit nu nee, veilig. Nee, nee, nee, nee, maar het is allemaal wel gebeurd. Ja. Het is, het is net of er een. En die had nog een lange neus, want je hebt vele vrachtwagens hebben ze rechte neuzen. En de ene vrachtwagen had zo'n lange neus. Ja. Zo een, ja, zo'n Amerikaans model. Ja, ik Scania was er geloof ik, of ik weet niet, ik weet niet, maar zo, die stond echt, echt aan, uh, ja, aan het bed, zeg maar. Ja. Dat is een ik... rare gewaarwording. Maar nu moet ik ophangen. Dag Wim. Ja, oké, okay, de groetjes. Doeg. Hoi, 0801121 0800 -1 -1 -1. detlef Ja, hallo. Hallo. Hallo. Uh, ik heb een antwoord al gezegd. Hoi, Detlef. <laughs> ja dat ja, is dus een collega die begroet naar je even, sorry ja dat is maar, heel simpel want ik was net aan het denken ja. uh, de wat op de velgen ja. bij een vrachtauto ja. uh, nou de achterassen daar ja. zitten twee banden op Ja. nou de velgen zijn gewoon hetzelfde alleen de eerste velg wordt zoals op de voorband als op de voorkant gelegd ja. en de andere velg die gaat daarna op maar die gaat andersom op het is gewoon dezelfde velgen Alleen, die zitten er net andersom op. Dat is de hele antwoord. En waarom zijn het er dan twee? Uh, dan kan er meer gewicht gedragen worden. Een uh, uh, achterhuis mag in totaal tien ton gewicht dragen. Oh tuurlijk. Ja, dat is heel logisch. Nou, bedankt. Dus dat, is, dat was alles. Ja, nou, hartstikke goed gedaan. Dankjewel, je Oké, okay, alsjeblieft. Voorzichtig met tanken, hè? <laughs> ja, ben is klaar dus. Oh, dat is goed. Oké, okay, goede reis. Ja, Hoi. Michael. Ja, goedemorgen met Michael. Dat wou je natuurlijk net zeggen. Ik wou het net zeggen, maar het was het goede antwoord. Nou, dat is mooi. Ja, dat is wel fijn maar om... Maar dan het kan te... ik misschien ja. nog verheldering brengen in het chauffeursdiploma. Ja. Uh, die jongens in die busjes. Als je meer dan 3500 kilo laadvermogen hebt, dan heb je een groot rijbewijs nodig. Dan heb je een chauffeursdiploma nodig. En binnen dat gewicht heb je hem niet nodig. Nee, maar de vraag van René is dus waarom niet, want die zegt van ja, die mensen die allemaal op bestelbusjes rijden, die laden ze helemaal vol en die weten eigenlijk niet precies wat ze aan het doen zijn. Ja, ja waarschijnlijk omdat ze zien dat als het meer dan 3500 kilo is, dan is het echt vrachtvervoer en uh, dat is denk ik echt de scheiding. En daaronder, ja, jij kan ook een uh, vrachtwagentje huren bij uh, een bedrijf uh, op je B-rijbewijs. Oh? Maar het is, uh, het is ook allemaal weer veranderd, want je hebt geen chauffeurdiploma meer nodig. Ik ben zelf ook chauffeur. En ik moet nu uh, in de vijf jaar moet ik, uh, 35 uur nascholing hebben. Ja. En heb ik geen nascholing, dan ben ik mijn rijbewijs kwijt. Nee, maar dat, ik snap het. en dat heeft René die, die heeft daar inzicht in en die zegt dat. Maar als je met ja? een bestelbusje rijdt... En, je, je, en blijkbaar ergert hij zich een beetje aan mensen in bestelbusjes... die rare, rare capriolen uithalen... dan hoef je dus niet allemaal bijgeschot. Ja, ik zeg ja, het ergert iedereen te gaan. Ja, maar, ja, maar is, iedereen ja, dat zegt dat, dat, dat is doen. raar. Ja. <laughs> Ja, is, dat is altijd heel raar. Maar ja, jullie ergen je, je, je ook allemaal aan de... hetzelfde, Je doet allemaal hetzelfde werk. En ja. met die busjes en met die vrachtwagens ook. En wij, uh, ja, wij horen gekwalificeerd te zijn. En met een busje kun je doen wat je wil eigenlijk. Ja, en dat vindt hij dus raar. Hij vraagt zich af waarom dat zo is. Dat is heel oneerlijk. Ja, dat zullen ze iemand uh, moeten vinden die bij uh, het CBR of bij het CVB uh, uh, werkt. Daar kan ik geen antwoord op geven, nee, maar het nee, is heel oneerlijk. Het is gewoon nog nooit iemand opgevallen. Ja. Ik denk van ja, als niemand ooit zegt van. Goh, is het niet handig om daar ook een soort van diploma voor in te voeren? Ja, want wij moeten. Er uh, wordt altijd wel gezegd van. Ja, als je niet weet wat je wil worden, dan word je gewoon chauffeur. Maar die tijd is al lang achterhaald. Ja, nou, als ik dat zo hoor, dan. Uh, behalve al dat rijden, dat lijkt me al wel. Uh, heftig genoeg. Ja. In de dus, nacht. Uh, ben, dus je dat nu, uh, eigenlijk. ben je nu vol of leeg, Michael? Ik uh, nou, ben half vol. Half vol. En, uh, vol. En, en dan doe ik heel even raad wat hij rijdt, want de, staat die helft van de bak nu vol met hetzelfde of zijn het allemaal verschillende dingen? Allemaal verschillende dingen. Oh, ja, dan vind ik dat is nooit te raden. Boodschappen. Zogenaamde stoetgoed. Nou, nee, hoor, maar nee, echt van alles. Zogenaamde dat wat? Is, uh, Stuk goed noemen ze dat. Ja, van alles wat. Kantoorartikelen, uh, ja, pff, kleding, uh, uh, onderdelen van machines. Ik werk bij DL. Oh, dat had dus ik nooit voor geraden. Alles. Nou, Michael, voor doe je, je er alles. een beetje voorzichtig mee, want als je half vol is kan het gaan schuiven. Maar het zit goed gestuurd. Ah, goed, daar heb je dat die je opleiding natuurlijk weer. voor. Ja, precies. Nou, dat bedoel ik maar. Rij voorzichtig, ja, Michael. Dank je wel. Oké, okay, dag. Dag. Rob? Ja, goeiedag, Astrid. Goed. Ik wou nog, ik ja. kan nog even een aanvulling doen uh, qua velgen die op de vrachtwagen zitten. Ja. Uh, de, degene die hem gevraagd heeft, de, de vraagstelling was, waarom de ene kant bol naar buiten staat en de andere ja. bol naar binnen. Ja. Nou, De eerste velg die er namelijk op gaat, die gaat over de remtrommel heen. Daarom is de eerste velg altijd bol naar buiten. Oh, oké. Okay. Vandaar. En dan draaien ze die andere wiel om, om ze tegen elkaar aan te maken. Want dan krijgen twee bolle kanten tegen elkaar. Nou, en dan uh, is het duidelijk... Dat is, dat is het enige wat ik er eigenlijk op kan zeggen. Nou, hartstikke goed. Dan heb ik nog even een vraag. Ja. Uh, ik draaide dit Henk Weigaard, hè? Ja. En ik weet dat er uh, truckers zijn die dat heel leuk vinden... Ja. Maar er is ook een uh, groep truckers die zegt van, ja, ja, ja, dan heb je een trucker aan de telefoon, draaien en Henk Nou ja, maar dat, ik denk dat je dat toch altijd aan, maar dat verschilt voor iedereen. Maar ik, welk... vind hem, ik vind het zelf ook wel leuk. Ja, het, het, maar ik blijf het toch wel heel leuk vinden. En nachtrijders, hoe toepasselijk kun je het hebben? Oh, sorry, ik moet even maar even zachter zetten. Ik ben op het moment zelf ook aan het draaien. Oh, moet je, moet je hem dan zachter, mij dan zachter zetten of iemand anders? Nee, ik zet mijn radio zelf even zo, want ik krijg er een echo in. Okay. <laughs> ik wilde eigenlijk gewoon weten of ik iets voor je kon draaien. Ja, doe maar iets van Henk Weijgaat, gaat maakt niet uit wat. Ja, maar ik heb net Henk, Henk gaat gedraaid. Nou, dan mag er gerust nog eentje zetten, al zal ik er zelf een cd'tje in gooien, maakt ook niet uit. Maar welke ik dan? Zet... Uh, ja, welke zullen we erop gooien, noem eens eentje zo Anders krijg je toch weer met de vlam in het pijp, ja... Ja, met die ruitenwissers. Doe dat maar. Met die ruitenwissers? wat hoe heet die nou? Dat liedje van Henk Weijgaard met die ruitenwissers. Ja. Ja, nu gaan we, wat er ook gebeurt, we gaan nu het liedje van Henk Weijgaard met de ruitenwissers draaien. Ja, doe dat maar. We nou, moeten alle truckers moeten nu maar gaan bellen om mij te vertellen hoe het liedje van Henk Weijgaard met de ruitenwissers heet. Want ik heb geen idee. Oh, voorzichtig. Nou, ja, gaat goed. Uh, ja, rij voorzichtig, dan ga ik nu op zoek naar het liedje van Henk gaat met de Ruitenwissers. Is goed. Ik ga niets, ik, niks anders draaien totdat ik het liedje van Henk Weijgaard... Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, dankjewel hoor. Oké, okay, hoi. Doe, ja, 0800-1121. Als je vrachtwagenchauffeur bent, je zit nu op de weg en je denkt... Ja, dat liedje van Henk gaat met die Ruitenwissers. Dan weet ik wel hoe dat... Ik ga niet verder met het programma voordat ik erachter ben hoor. 0800-1121. Anders kan ik wel gewoon even de telefoon opnemen. Kijken wat er nu knippert. En eventjes uh, checken wie er nu belt. Om het uh, om, om mij te vertellen. Het zal toch niet zo zijn dat er geen trucker op de weg is. Die weet hoe het liedje van Henk... Die niet, dat er geen trucker op de weg is. Die weet hoe het liedje van Henk Weijgaard met de Ruitenwissers heet. 0801121 hm, hm, Henk... Henk. Ik wil even uitleggen hoe dat zit met die uh, mensen die allemaal op hetzelfde dag in de week jarig zijn. Oh, um, ja, ik ben eigenlijk even op zoek naar een liedje van Henk Wijngaard. Ja, daar weet ik niks van. Nee, hè? Maar als je heel even wacht. Ik ben geduldig. Want even kijken hoor, want ik weet inmiddels hoe die heet. Want al uh, oh, die chatters die zijn zo uh, behulpzaam altijd. Hij hey, heet Ik moet nog jaren mee, maar ik heb hem niet. Dus ik ga hem, nog, ik ga hem zoeken. Ik ga hem zoeken. Dan gaan we ondertussen even de verjaardagen uitleggen, Henk. Ja, prima. Uh, in feite heb jij direct in het begin al het antwoord gegeven... door te zeggen ja, maar ze zijn allemaal in verschillende jaren geboren. Ja. Uh, ik zal even een voorbeeld geven. Er ja. wordt op een gegeven moment een kind okay. geboren in een gezin ja. op een maandag. Ja. Drie jaar later is dat kind jarig op woensdag. Ja. Op diezelfde woensdag, op een woensdag in dat jaar, ja. wordt er een tweede kind geboren. Ja. Vanaf dat moment zijn die twee kinderen dus altijd op dezelfde dag jarig. Je ja. kunt het nog even doortrekken, zeg maar twee jaar later wordt er een derde kind geboren. Ja. Dat is dan op een zaterdag. Maar dan zijn die eerste, die de, dat tweede kind, dat eerste en dat tweede kind zijn inmiddels ook al op die zaterdag jarig. Ja. En vanaf dat moment blijven ze allemaal op, op dezelfde dag jarig. Maar wat ik niet zo goed begrijp, en ja. dat ligt volledig aan mij hoor. Dus uh, als het niet lukt, dan geven we het gewoon op. Maar is die schrikkeldag? Heeft er niks mee te maken. <laughs> Betekent alleen even ja. dat uh, als er op een gegeven moment... Uh, als, als, zeg maar, er zijn al drie kinderen geboren en die zijn nu allemaal op dezelfde dag jarig. En dan komt er in het volgend jaar komt er een kind en die wordt voor uh, 29 februari geboren. Dan geldt het in dat jaar voor dat ene kind even niet. Maar het jaar daarop wordt het wel weer rechtgetrokken. Oké, okay, dan het jaar daarna is het. Ja, iedereen zegt dus, tegen kun mij. Je dit dan volgen? Nou, iedereen zegt tegen mij op de chat en in de mail en, uh, en Twitter. Het gaat erom dat het uh, verschil tussen de verjaardagen altijd een veelvoud van zeven is. Oh. En dus goed. kom je altijd weer op dezelfde dag uit. Het is dus, no het is dus wel zo logisch als dat we vreesden. Ja, ja. nee, maar ik, ik ben erop gekomen, ik kom zelf uit een gezin van vijf kinderen ja. en daarvan zijn er ook vier altijd op dezelfde dag in het jaar. Ja, nou. is een uitzondering. En mijn moeder heeft dat ook nooit begrepen. Die zei ook vaak, ik snap daar niks van, want <laughs> jullie zijn wel allemaal op heel verschillende dagen geboren. Ze dus oh. ik kan ze dat als moeder natuurlijk goed herinneren. Ja. En ik heb ook vaak gedrag hadden het uit te leggen, maar ze heeft het eigenlijk nooit begrepen. Oh ja, omdat het niet hetzelfde jaar was, ja, natuurlijk. Ja. He, nou, ik he, geloof dat het niet... ik het begrijp hoor. Het is opmerkelijk, maar ik geloof dat ik het gewoon een keer in de gaten heb. Ja, omdat het op verschillende, uh, verschillende jaren is. Ja, dan vallen die dagen ook weer anders natuurlijk. Ja, nou hartstikke bedankt, Henk. Ik heb het graag gedaan. He, nou, en uh, ik wens jou en de hele familie fijne verjaardagen. Ja, dankjewel. dankjewel. Oké, okay, doei. Een hele goede uh, uitzending verder. Dat gaat goed komen, dankjewel. Ik altijd heel graag naar je. Ja. Oh, dat vind ik fijn om te horen. Dankjewel. Ja, dag. dag. Ja, ik heb Henk Wijngaard gevonden. Ik moet nog wat jaren mee, heet hij. Maar hij duurt uh, ja, toch zeker vijf minuten. En ik heb nog drie minuten voor het nieuws. Dus uh, dan ga ik nu eerst nog even met Joyce praten. En dan na het nieuws, hup, meteen Henk Wijngaard erin straks. Dus, Joyce, goedemorgen ja. nacht. Ja, goeiemorgen, goedendag. whatever. Okay. Je moet even je computer wat zachter ja, zetten, want anders ja, ik... dan, uh, worden we helemaal gek van onszelf Die gaat herhaling. Ah, oké, okay, daar zijn we. Ja. ja, is dat beter? Ja. Oké, okay. hoe weet je dat ik achter de computer zit? Omdat ik uh, mezelf met vertraging terug hoor. Als het ja, de dus radio gaat... zou zijn, dan uh, zou het niet zo'n grote vertraging zijn. Oh, oké, oké, oké. Ik had twee dingetjes. Ja, de, de vorige bellers, die belden al over de verjaardagen en dezelfde dagen. Daar had ik eigenlijk ook. Ongeveer hetzelfde antwoord op. Nog oh. niet helemaal. Ja, nou ja, het is eigenlijk inderdaad wat hij zegt heel simpel. Dat je op dezelfde dag toevallig jarig bent in een jaar is toeval, is echt toeval. En dat het steeds hetzelfde blijft is niet heel erg toevallig, toevallig. Want een jaar duurt 52 weken en één dag. Ja. Want anders kom je niet op 365. Alleen het schrikkeljaar duurt 366 dagen. Komt er één dag bij, maar die gaat pas in na 29 februari. Ja. Dus iedereen voor 29 februari. die houdt nog steeds hetzelfde vast. Want je schuift dus ieder jaar je één dag door op je verjaardag. Ja. ja. Alleen degenen die voor 29 februari geboren zijn. die blijven wel gewoon één dag maar doorschrijven. Maar na februari, 29 februari, komt er dan voor hun twee dagen bij. Ja, eenmalig. Maar ja. ja. Maar degene die dus voor uh, 29 februari ja. jaardag zijn. ja. Die krijgen die dag er het jaar erop bij. Dan schuiven ze natuurlijk door. Dus ja, He. dus het, dus het schukkeljaar krijgen dus iedereen die normaal gesproken één dag doorschuiven, die schuiven twee dagen door. Ja. Alleen degene van voor februari, voor 29 moet ik zeggen februari, die schuiven het pas het jaar erop twee dagen door. En dan loopt het weer gelijk. Her. nou Joyce, ik, ik geloof dat ik het zelf snap, dus dat doe je heel knap. We hebben nog één minuut. Wat, wat wilde je nog meer vertellen? Uh, oh, dat was de BTW-kwestie, ja. Oh, in één oh, minuut. Nee. De BTW in één minuut. Oh jee. Ja, dat is ja. wel simpel. Die mevrouw die stelde dat de BTW over BTW wordt verheven. Maar dat is niet waar. Bedrijven hebben in principe niks te maken met BTW. Ze moeten het alleen afdragen ja. aan de belasting, want ja. zij innen het van de consument. Ja. Maar zij kunnen tegelijkertijd ook BTW terugvorderen van de belasting die zij over hun inkopen hebben ja, Dus in zoverre heeft een bedrijf zelf niks met btw, ze betalen niks. En ze krijgen niks. Nee, maar het is wel een hoop administratie voor uh, soms... Nee joh, het... dat is tegenwoordig één druk op de knop. Ja. Eén keer in de maand of één keer in de drie maanden moet je aangifte doen. Dat is gewoon het je verschil tussen je inkoop en je verkoop, dat is de btw-verschil. Ik hoor Joyce dat jij mijn belastingzaken gaat doen, ik ben nu al blij. <laughs> <laughs> Bedankt voor het bellen Oké. Okay. Fijne vrijdag. jij ja, ja, ook, dank je. Doeg. 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met vragen en vooral met antwoorden. Zometeen naar het nieuws gaan we gewoon door hoor met nachtzuster 0800 1121.